Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat nepkortingen aanpakken. De minister van Economische Zaken komt met een nieuwe wet. Daarin staat dat de fanprijs de laagste prijs moet zijn van de afgelopen 30 dagen. Want dat is nu niet altijd het geval. Veel winkels verhogen eerst hun prijzen voordat ze het in de aanbieding gooien. Het lijkt dan dus alsof je veel goedkoper uit bent. Maar eigenlijk betaal je ongeveer hetzelfde dan je zonder korting zou hebben betaald. Op de training van voetbalclub SC Cambuur is de actie van een groep herenveen hooligans het gesprek van de dag. Met bivakmutsen op ging de groep voor het Cambuurstadion op de foto met een spandoek waarop Cambuur dood stond. Als souvenir lieten ze een afgehakte hertenkop achter. Supporters van de ploeg zijn ervan geschrokken. Echt een hertenkop lag hier voor de deur ja. hoor ik net. Ja, Ja. zo. Nou ja, ja. Het was uh, niet vriendelijk uh, Rob. Het was steeds herder vind ik. Maar dan zie je maar weer dat herenveen zo langs het ook een... Een beetje een clubje wat van uh, dat soort dingen, hè? dat was nooit zo. Dat toont ook wel aan hoe diep die rivaliteit zit. Hè? Ik vond het wel een beetje te gek. Voetbalclub Heerenveen nam gisteren direct afstand van wat ze noemen het volkomen idiote gedrag van zogenaamde supporters. Het is vandaag weer dringen op Schiphol. Door een personeelstekort kan het vliegveld de, de druk haast niet aan. Passagiers staan dus lang in de rij, vooral bij de security check. Verslaggever Bo Heimensen checkte even hoe het met ze gaat. Hoe lang staat u al in de rij? Ja, het valt nog mee, een half uur ongeveer. Dus uh, we hebben nog wel even. Hoe zou u de drukte omschrijven? Uh, chaotisch. Wat vindt u van de drukte? Uh, gezellig druk. We gaan op vakantie, dus, uh, maar het is wel heel erg druk. En nu, hoe lang moet u nu nog wachten? In welke rij staat u? Onze vrienden lopen er boven, dus ik denk nog een minuut of twintig, dus er valt nog reuze mee. Hoe is het boven? Ik ben nog niet boven geweest. Maar wat zeggen uw vrienden? Oh ja, hetzelfde al zie je. Schiphol vroeg eerder al aan luchtvaartmaatschappijen om vluchten te cancelen zodat het personeel niet te druk zou hebben. KLM heeft dit weekend bijna 50 vluchten geannuleerd. Andere maatschappijen hebben vluchten verplaatst naar andere luchthavens.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 En natuurlijk de jaren zeventig. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En elke week wordt deze muziek weer beschikbaar gesteld door een kort draaier. Elke week komt hij weer een bak met platen brengen. En dan zoeken we weer een paar leuke plaatjes uit die we dan nou voor u gaan draaien. En uh, ja, als opening wordt natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids. Het weet je nog wel oud, je een opname 1928. 20. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Louis Davids, nog een keertje zo meteen. Maar eerst de Henk Elsing, geboren in Enschede op 20 april 1935. En overleden in Amersfoort op 24 februari 2017. Als een Nederlandse cabaretier, zanger en schrijver. En uh, Henk Elsink uh, begon zijn kinderjaren met het maken van de revue. Maken van revues, moeten we eigenlijk zeggen. Afhankelijk volgde hij een opleiding uh, tot uh, lithograaf. Maar omdat het artiestenvak aan hem trok, deed hij mee aan een talentenjacht. Toen hij de eerste prijs won bij een regionale talentenjacht. met de komiek uh, Frans Vrolijk hem op Hij kreeg hij zijn eerste kans. En in 1956 trad hij de radio op bij uh, Tom Manders in het revuecafé Saint-Germain-Près. Daarna wekte, uh, werkte hij mee aan televisieprogramma's als uh, Priolen, Schertsboek, Aladdin en de Wonderlamp. En ik, eh, van de week heb ik een show voor hem zitten kijken. En, uh, een optreden als cabaretier. En ja, André Hazers vond ik leuk. Maar ik moet eerlijk bekennen. Ik eh, vond uh, Henk Elsink ook erg leuk. Hoe hij op het podium staat en hoe hij dan zijn verhaal doet. Dus uh, ja die zeker moeite waard om daar eens naar te gaan kijken. U hoort hem nu, Henk eh, Elsink, met Goede Oude Tijd, en ook nog zometeen nummer van Henk Elsink. Waar bleef de tijd? U hoort het hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. In Zandvoort, uit Zandvoort. Nu Henk Elsink. Ja, ja wa wa wa wa wa, goede oude tijd, goede oude tijd. Toen je haast niet slapen kon, wanneer je morgen jarig was. Ja wanneer wij wa, wij wa. wij, oude tijd, goede oude tijd. Heerlijk houten hobbelpaard, samen door een modderplas. Een goede oude tijd, goede oude tijd, toen ik voor een koperen cent een boodschap voor mijn moeder deed. Ja, wat een wij, wij, wij, goede oude tijd, goede oude tijd. Op mijn rode driewielfiets, helemaal naar oma reed. Oma had de grijze kat, die altijd op een stoepje zat te droog Je bra snoep zat stond daar op het buffet Naast een donkerbruin portret van opa Dag opa Groen je oude tijd, groen je oude tijd Toen je in je blote gat Zingend op het wij, wij. Groen je oude tijd, groen je oude tijd. Ja, dat was de teddybeer. Die altijd veilig naast je sliep. Ja, wa, dank, -wa, wa, wa. Ja, wat dank, waar, -wa, wa. Ja, wa -wa, -wa, -wa, -wa, -wa, -wa, -wa, wa, wa, Aan de hand van papa naar de kermis op het plein. Ongekleurde wereld van plezier, waar een kinderdroom geen droom maar werkelijkheid kan zijn. Ja, maar beneden, Een zuurstok en een en overal muziek.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 die ongemerkt is weggeëpt. Ja, maar de boy, boy, boy, Gooi je alweer tijd, gooi je alweer tijd. Die weer zo dichtbij lijkt, nou, Jezelf twee van die koters hebt. Ja, wa, -la, wa wa wa wa Ja, maar -wa wa, wa wa wa Ja, maar ja, daar. Da, da, da, da. Waar ja van mij waah ja wat mij waan waar bleef de tijd toen ik als broekie in de branding stond. En de allermooiste schelpjes vond, oh het is alweer een eeuwigheid. Dat mijn vader met zijn bokje mooie foto's nam, van moe en mij. In de wei, op de hei, in mijn mooie lange korte broek. In mijn hand mijn nieuwe prentenboek, op de hoek, waar bleef de tijd? Toen mijn om die net een auto had en me meenam door de hele stad, o oh, wat was dat toen een eerlijkheid? Ik raak die geuren weer van plush en leer, het dashboard van Mahony. Waar bleef het tijd? Waarom gaat het zo snel? Toen ik speelde tussen bergen van puin. En s'avonds dan de moffen in je tuin. Oh, het lijkt alweer een eeuwigheid. En na jaren weer mijn eerste chocola. De proefde op een tank. Een geschenk van een jank. Oh, ik wou dat ik zijn naam nog wist. kolajatten in de een kist in de mist. Waar bleef de tijd toen mijn rapport weer net een vijver was? En mijn moeder al die eentjes las. Oh, wat gaf het toen naar het eind. En naar die lerares, die aan de les vandoor in die lang. Waar bleef de tijd, waarom gaat het zo snel? Tijd. Toen ik het sluitend zwarte draaien nog droeg, met de houtje, de jas in de kroeg. Oh, het is alweer een eeuw En de existentialisten zaten op Saint-Germain-de-Près en gedwee, beetje mee. Zong de liedjes van Juliette Grego, deed een mime zoals Marcel Marceau in Mayotte. Waar bleef de tijd? Ieder jaar weer het weer van de klok. Met de twist en met de beat en de rock. Toch bleef toch al die nieuwe hei. Die tijd van losums en van brozums en van hippie en van provo. Waar bleef de tijd? Waarom gaat het zo snel? ZANG de, de tijd van de leer, met zandvoer uit Zandvoort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 De oude tijd heeft afgedaan met al zijn duisterheden. De walmende petrolielamp behoort tot het verleden. Geen oliestel die hebben afgedaan. Die tref je straks alleen nog maar in het Rijksmuseum aan. De elektriciteit is nou een boffie. Elektrisch zet je nou je bakje koffie. Ja, elektriciteit brengt veel geliefelijkheid. En daarom is de leus van onze tijd. Dat is de grootste zaligheid Licht en warmte krijg je nu voor een krats bij KWU Doe het met elektriciteit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 elektrisch dat is de grootste zaligheid licht en warmte krijg je nu voor een krat per kw doe het met elektriciteit de elektriciteit wordt nou een dat in je huisje je soepje wordt elektrisch nou gekookt op je fornuisje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 Elke week beginnen we dit programma met de openingstune van Zandvoort uit Zandvoort. Met weet je nog wel oudje. En nu hoort u muziek van uh, Louis Davids met Doe het elektrisch. Een opname 1932. Ik, uh, uit 1932. Uh, het kort draaien kwam ermee aan. Hij zegt, dit is nou een leuke plaat. Past helemaal bij deze tijd. Nou, we hebben hem gedraaid. En ik moet zeggen, ja, het is een leuke plaat. Ik kende hem nog niet. Louis Davids met Doe het elektrisch. En daarvoor hoort u Henk Elsing met Waar bleef die tijd en daarvoor nog goede oude tijd? En de volgende artiest, ook uitgezocht door koordraaier... is Julius de Korte, beter bekend als Jules de Korte... geboren in Deurne. 29 maart 1924 en overleden in Eindhoven op 16 februari 1996 was een Nederlandse liedjeschrijver, componist, pianist en zanger. De Korte werd als zanger, dichter, pianist in Nederland en België. Ik het liedjes als De Vogels. Ik zou wel eens willen weten. Hallo koning op benul. en als je overmorgen oud bent. Nou, Kor heb er anderen voor u uitgekozen. Ook deze kende ik niet. Zield de Korte met een opname 1962 dankzij het gas. Dankzij het gas heeft mijn ega voor het ontbijt In een ommezientje tijd het fijnste kopje thee bereid Dankzij het gas staat de koffie heel het jaar Alle dagen tijdig klaar, nee dat is heus wel voor mekaar En binnen x seconden is de gijzer warm gestookt En binnen x minuten zijn de piepers gaar gekookt Warm water om te baden en warm water voor de was Dat is allemaal te danken aan dat onvolprezen gas Dankzij het gas bakt mijn vrouw haast elke week Lekkere koek en fijne cake, daarin is ze vast geen leek Dankzij het gas is de keuken nooit beroet En op het even wat je doet, gas brandt altijd gauw en goed En is het zomers onverhoopt een beetje winterschuur Dan ga je naar de gashaard en onmiddellijk heb je vuur Verwarming zonder rommel, zonder stof en zonder as Dat is allemaal te danken aan dat onvolprezen gas Dankzij het gas hebben ovens uur na uur Een constante temperatuur, safe en onbeperkt van duur Dankzij het gas dient zo menige industrie Het gouden kalf der economie, dat is heus geen fantasie Natuurlijk is het zaak met gas verstandig om te gaan Geen kraantje mag onaangestoken open blijven staan En verder is het duidelijk en even klaar als glas Dat elk vlammetje taboe is als u denkt het ruikt naar gas Van dat gas dat zo schoon en zuinig brandt, profiteert ons hele land, van Maastricht tot Hoge Zand. Van dat gas is er overvloedig veel, dus ons volk in zijn geheel zit op dat punt op fluweel. En als u hebt genoten van dit liedje in het klein, zullen de gasbedrijven daar tevreden over zijn. Succes bij het kokkerellen en succeven met de was, en wees alle dagen dankbaar voor het onvolprezen gas. ik Als jongen speelde waar ik in de kleine straatjes vocht, waar ik lief en leed in armoede deelde en voor een cent een duim kocht. De zondagschool was voor de zondag en z'n maandags opgewarmde kliek. Een wijk die in het hart der stad lag, vlak achter een azijnfabriek. Die buurt ben ik gaan zoeken. Die buurt bestaat niet meer. Alleen nog maar in boeken en foto's van weleer. Die buurt is verdwenen. Die buurt heeft afgedaan. De buurt waar men. Het is mijn buurt niet meer, het is voor mij. Alleen een brok sentiment is die buurt voor mij. Mijn buurt, zo mag ik het wel noemen, met tantes-omers bij de vleet. Ik kan mezelf erop roemen, dat ik nog alle namen weet. Waar zijn die mensen toch gebleven, ze konden niet buiten elkaar. Die buurt, dat was een hele leven, soms wil je het vergeten. Maar die buurt ben ik gaan zoeken, die buurt. Bestaat niet meer alleen nog maar in boeken en foto's van weleer die buurt? Dat is verdwenen. Die buurt heeft afgedaan. De buurt waar mijn ouderlijk huis heeft gestaan. Het is mijn buurt niet meer. Het is voor. is die buurt voor mij. Veroordeeld zonder kans op gratie, niet passend in de maatschappij. Wat weet een nieuwe generatie nog over deze buurt van mij? Ik kan er dagen over praten,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 Weet je nog van Kobi, die altijd langs kwam fietsen en die dan altijd zwaaide? Ja, dat deze we hoopten elke keer, maar op wat winter weer. Want Kobi die had benen die er mochten wezen. Ik vond haar grandioos, ja, net de wilde rook. Ik vond er meer een wilde orchidee, maar, maar hoe je, je er ook nooit. We, wou, we stonden allebei in de kou Want Kobi zei op alles nee, nee, nee Want Kobi had kuren Dat was voor ons wel triest Maar Kobi zag niks in Een aankomend artiest En daarom nam Kobi Niet jou en ook niet mij Maar nam ze een gozer Met een runder, met een runder Maar nam ze een gozer met de runder en varkenslagerij. Laatst waren we bij Kobi, we stonden in de winkel. Ik kocht een worst en ik twee blinde vinken. We keken eens naar haar, en toen eens naar elkaar. En gingen daarna samen gewoon ik zag geen wilde roos, mijn wilde orchidee leek jouw of niet. Want als je er nou langs ziet gaan, dan is daar niks bijzonders aan, gewoon een dikke dame op een vlieg. Want koning wat kuren, dat was voor ons wel triest, maar koning zag niks in, een aankomend artiest en daarom na. Met de runder, met de runder, maar dan zijn gozen met de runder en varkenslagerij. En daarom kom ik oh niet jou en ook niet mij. maar dan zijn gozen. Met een runder, met een runder, maar dan ze de Met een runder en varkenslagen. Ja, u hoorde twee stukjes muziek van Willy Alberti. Eerst Willy Alberti met De Buurt. En daarvoor Willy Alberti tezamen met Wim Zonneveld met uh, Kobi en Wim Zonneveld. Hij is geboren als Willem Zonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917... en overleden in Amsterdam op 8 maart 1974... Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote van het Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En dat is natuurlijk samen met Toon Hermans en Wim Kam. Nou, hij heeft een heleboel leuke liedjes geschreven, gezongen... en... Eh... Wat toch regelmatig terugkomt, is het Franse nummer La Chansonnette uit 1963 in de Nederlandse versie. Wim Sonneveld met Zo heerlijk rustig. U hoort het niet hier op de lokale oproep CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Wim Sonneveld. Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand, zo heerlijk rustig. Heel gracieus op de punt van je neus, zo heerlijk rustig er kwamen.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 Zich niet van kwaad bewust, alle naren wordt uitgeblust. O, oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allervruchte pessimist wordt een veel gevraagd de humorist. O oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.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 Hoorde zij er eens op de trap, hoeveel Jacob er weer had gedronken. Hij schrokte zijn ze gauw op, en ging in zijn stoel zitten ronken. Zij wist dat hij in de kroeg, klaar van jasten en moppen vertelde. Terwijl zij bij het karige licht voor een hongel aan hem de verstelde. Dan hirp zij een blik uit het raam, en haar kind in een schamelijk bedje de zuchtende aardappels af en gunde die floertje verzetje. De zoon van haar tweede mevrouw, een mislukte student in de rechter belaagde haar eer en haar deugd, maar zij wist er tegen te vechten. Zo leefde zij zuinig in kuis als Jacob ze dorst maar kon lessen. En zij betaalde de huur Met het geld van de ledige flessen Hun dochtertje groeide als kool Een plaatje met twee zwarte vlechten Zij leerde in armoede en leed Het goede alleen nooit het slechte Zij was een ontluikende bloem Te midden van sloppen en stegen Toen kwam zij een keer op een feest Een jonge kunstenaar tegen Hij was bij het variété en zag dat het meisje talent had. Hij leidde haar kosteloos op, daar hij wist dat zijn leerling geen cent had. Zij oogst al spoedig succes, werd door ieder op handen gedragen. Maar altijd ging zij bij de baas voor moeder een vrijkaartje vragen. Na een jaar stond zij met haar artiest. In het wit voor het altaar heel schuchter. De moeder, zij pleende een traan. De vader was toen zelfs nuchter. De bruidegom ging met zijn bruid Voor een weekie naar Bergaan-Zee toe. De moeder ging eenzaam naar huis. Want Jacob moest weer naar het café toe. Zij staarde verdwaasd uit het raam. Een mens had haar nu meer nodig, haar oogappel vond het geluk. Zij voelde zichzelf overbodig. Toen heeft ze de ijzeren pan met de aardappels opgenomen. En Jacob zag haar stom verbaasd. Voor het eerst is een stamcafé komen. Ze kwakte de pan voor hem neer en riep Jacob, luister eens even. Ik heb dertig jaar voor je gesloopt. Maar nou ga ik zelf is leven Ik heb al die tijd me geduld Met moeite kunnen bewaren Zie jij nou maar hoe je je redt Maar nou bestel ik eens een hier een nou oude klare Onwennig bracht zij toen het glas Met je never aan haar lippen En dronk het in een teug leeg ze spuwden het vol halging weer uit. Op het glaasje met de rattenkruid vol zat. Waarop hij zei en jij hebt steeds gedacht. Dat ik je dertig jaar lang voor me lol zat. Ja, dat was Doris. Tom Manders, zoals hij officieel heet. Met de drank en daarvoor André van Duin. Met een plaatje wat niet helemaal... Qua jaartallen overeenkomt. Het is een nummer uit de, uit, de, uit de jaren 80. Maar ik vond het gewoon een leuk nummer. André van Duijm met Als de Zon Schijnt. En de volgende artiest is Peter Schrijber. Geboren in Amsterdam 1954 en overleden op 30 april 2010. Al daar in Amsterdam was hij een Nederlandse zanger en liedjeschrijver. En door zijn grote snor was zijn opvallende verschijning. In 1982 had Peter Schrijber een hit met Nooit meer verliefd. Deze single kwam in week 10 in de Nederlandse top 40. De hoogste positie was nummer 21. En de plaats stond uh, vijf weken hij in de lijst. Andere singles van hem zijn iets waar ik elke moeder... Verlangt, toen ik onlangs onderweg was en wat, uh, wat ben jij voor een vriendin? De singles zijn verschenen op de LP Aangenaamd Gestoord. En in uh, 1981, toen het nummer Nooit meer verliezen hit was, werd het album opnieuw uitgebracht, aangevuld met nieuwe nummers. En rond 2005 kwam er nog een nieuwe CD van Peter Schreiber uit met zijn laatste werk. En hij is overleden op 56-jarige leeftijd. En u hoort hem nu ook net als de andere Even Duin, iets later dan. Uh, Om precies te zijn, Peter schrijver het nooit meer verliefd. Het is net of elke plaat die je hoort erover gaat: Over liefde en hoe mooi dat wel kan zijn. Ze hebben het zo graag over vlinders in hun maag. Het is meestal roze geur en maneschijn. Maar verwacht van mij geen zoet of het geluid. Want die vlinders komen onderhand hun neus en oren uit.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 U huis naar voor uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Wanneer je van de wooncommissie een eigen huis krijgt, dat is niet, Dan is je even met permissie, dag en nacht muziek. Of als die woning heel wat duiten, al is de huur wel piek, Je blijft van puur gelukkig uit fluiten, dag en nacht muziek. Met wat schijn op je raampozijt, leef je enkel in verrukking. Maar dan komt de sleur en je goed humeur kraken in verdrukking. En alle vriendschap voor je buren, brandt een spoedige ik Er klinkt door alle vier je muren, dag en nacht muziek. Want in de straat, daar woont al jaren, een muzikaal volleerd publiek. Daar maken jasten yes en Die van beneden met die hoeft trouw in het portiek ja zelfs de baby maakt de vrede dag en nacht muziek in de achtertuin blaast papa bazuin het is bijna niet te geloven en trompenstel klinkt van overal en de drummer die van boven de kruiden neer. de smit de kapper die spelen aan je fi ja zelfs de poes maken dapper Of het nu Jesus is, of een sweeten, een beetje biebop of klassiek, het is niet langer belangrijker niet. Dag en nacht muziek, je leeft als in een heksenketel, maar eindelijk word je energiek. Dan mag je zelf heel prometno. Dag en nacht muziek. Met een allebel en een zaapgel en de kromiker getrekken. Met de rabbelaar, een broestjes een, een toeter en een wekker en een drink van wat glazen. Schuling de werkelijke artistiek. De buren roepen in extase.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 En iedere zondag tussen 9 en 10 ben ik er voor het programma Jazz op zondag... met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. De volgende artiest is Karel Verbrugge. En als artiestennaam gebruikte hij Willy Alberti. Boer in Amsterdam op 14 oktober 1926. En overleden al daar op 18 februari 1985... Als een Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan, natuurlijk. Daarnaast trad hij ook op als acteur en televisiepresentator. En Alberti wordt, uh, ja, wordt nog steeds een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht. En dat is zowel als levenslied, wat hij maakte, als opera. En u hoort hem nu, Willy Alberti, met Zondag in Amsterdam. Zondag. Dan wij van hem gewend zijn, is hier Willy Alberti. Uh, Willy plotseling opera gaan zingen. Waarom? Ja. Nou, het is uh, met een geintje gekomen eigenlijk in een uitzending: van... herkent u deze melodie? Lied Halli de Groot mij zingen, een aria achter het, uh, achter het doek. Mensen zagen me niet en dan moesten de kandidaten raden wie het was. En dan hebben ze gezegd: uh, Tito Skipa, Manny Minogili, John van Kesteren, maar geen Willy Alberti. Ik denk dat Willy onderschat is als operazaar. Zijn plaat, uh, die hij met fragment heeft gemaakt. Dat is, er is nooit zo'n plaat in Nederland gemaakt, daar ben ik van overtuigd. Dat, uh, en ik heb Willy ook nog nooit vals horen zingen. Hij was zo schandelijk muzikaal. dat hij het meest trots was op zijn, uh, zijn operaplaat en terecht ook want, want uh, ik weet uh, Del Ferro die uh, met hem die plaat helemaal ingestudeerd heeft, althans de, de, de songs, die zei jeetje man je hebt, je hebt een stem die is nog helemaal nieuw, die is nog helemaal uh, ja als, als een beginnende uh, zanger. En uh, ik weet dat ik, uh, dat ik bij een opname was in, in de kerk opgenomen. En dat ik ook verbijsterd naar hem zat te luisteren en dacht, jeetje man, als hij toch zelf is zou weten wat, uh, wat, wat hij kon. Het, het was zo uniek, niet, niet, alleen, niet alleen als zanger hoor, maar als mens. En, en, en zo ongelooflijk en, en zo weinig zelfvertrouwen had hij. En dan denk ik, ja, waar, waar dat nou vandaan kwam, dat... Ja, dat was Willy Alberti met Zondag in Amsterdam. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En iedere zondag ben ik er weer tussen 9 en 10... met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zometeen veel plezier met Jazz op zondag. En ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot volgende week. Ik laat u achter met uh, Rudolf Wijbrand Kesselaar. Beter bekend als Rudy Karel met de hoogste tijd. En ik zeg tot ziens... Geef me nog een laatste biertje voor je me de kroeg uitsmijdt. Ik wou nog even afscheid nemen, al is het ook de hoogste tijd. Morgen zit ik ergens anders, je bent me weer voorheen.